...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dik de Hark met het NOS journaal. PVV-leider Wilders wil dat het CDA vandaag aanwezig is... ...bij het gesprek dat hij heeft met VVD-voorman Rutte... ...en informateur Roosentaal. Wilders vindt dat fractieleider Verhagen mee moet praten... ...om onderling vertrouwen te winnen... Een ontmoeting zonder het CDA heeft volgens Wilders niet zo heel veel zin. Van zei gisteren dat hij voorlopig niet wil onderhandelen... over de vorming van een kabinet met VVD en PVV. Hij vindt dat die partijen er eerst met z'n tweeën uit moeten komen. Informatie Roosentel houdt vandaag de hele dag allerlei gesprekken. Jaarlijks worden zeker 200.000 ouderen mishandeld, zegt de ouderenorganisatie Anbo. De cijfers zijn volgens de organisatie het topje van de ijsberg... omdat veel slachtoffers geen aangifte durven te doen... Bij mishandeling van 65-plussers gaat het onder meer omslaan, vastbinden aan een stoel, verwaarlozing door ondervoeding en financiële uitbuiting. Dat gebeurt door verzorgenden, maar ook door familie. De ANBO vindt dat de daders vaak te licht worden gestraft, omdat de wet wat oudermishandeling betreft te vrijblijvend is. Daarom wil de organisatie dat de regels worden aangescherpt, zoals dat al is gebeurd bij kindermishandeling. Het pleidooi van de ANBO komt op de Internationale Dag tegen Mishandeling van Ouderen. In Oeroesgan is een Nederlandse militair gewond geraakt door een bermbom. Dat gebeurde toen de militair te voet op patrouille was ten noorden van Koot. Volgens het ministerie van Defensie is de militair licht gewond Hij is overgebracht naar het hospitaal op Kamp Holland. Hij maakte daar omstandigheden goed en hij heeft zelfs zijn naaste in Nederland ingelicht. De eerste wedstrijd van de Nederlands elftal is gisteren gemiddeld door bijna 4,2 miljoen mensen bekeken. Blijkt uit de cijfers van de stichting Kijkonderzoek.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 Up, up, up, curve face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 Ja, we zitten 18 minuten in die tweede helft en Bloemendaal begon heel goed. Jamie Dwyer zette al binnen enkele minuten in die tweede helft de oranje hemde op voorsprong 2-1. De mooiste kant was misschien wel voor Ronald Brouwer daarna, direct daarna, een strafbal. Toegekend vanwege het aanvallen van Martijn van Melo in de cirkel. Maar Ronald Brouwer faalde oog in oog met doelman Akbar.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 Een keer verschillende aanvallen gezien uh, met Roderick uh, Huber in de hoofdrol die uh, erg uh, gevaarlijk waren en waar Jaap Stokman uh, ten nauwernood uh, een beentje tussen kon krijgen. En nu is de vijfde uh, la, de corner van Laren in de maak waar uh, Deurner doet uh, waarvoor hij is aangetrokken en uh, deurner uh, profiteert uh, van, uh, ja, misschien wel uh, de, de concentratie van het die gokte op een uh, variant, maar Deurner verslaat Jaap Stokman in de linkerhoek en zo staat. ...staat het 2 tegen 2. ...en heeft Bloemendaal nog een kwartier... ...om alsnog te winnen. Nou, het gaat nog wat worden. De zon is verdwenen... ...de stand is gelijk... ...en Bloemendaal gaat aanvallen... ...richting het clubhuis... ...met Vermeerlo op de rand van de cirkel. Helemaal aan de rechterkant... ...is het Olme Meijer... ...die hard in die cirkel plaatst... ...maar die bal gaat naar buiten. Nou, Het goede nieuws is dat Bloemendaal aanvalt... ...en het slechte nieuws is dat Laren...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 Goedemiddag. Ja. Uh, je staat uh, plaatjes uh, wel eens te schieten op, uh, op het circuit. Nou, ah, wel eens bijna altijd. Wel eens, bijna altijd. En je, staat, je hebt wel de gave altijd dat je uh, op vaak de goeie, op de juiste, uh, ja. juiste plekken staat. Ja. Uh, ik heb het wel eens gehoord uh, van Chris Gotanes uh, van even kijken of mijn uh, informanten bezig zijn. Jij bent er een van. Ja, dat klopt. En, en uh, met, ja, je, je hebt een neus ervoor uh, om de, daar ergens, uh, te staan.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 Te prijzig helaas. Wat zeg je? Buiten is helaas te prijzig. Ja, ja, uh, indoor karten, dat, uh, dat is uh, de andere kant? Ja. Goed betaalbaar ook. Goed betaalbaar. Uh, do, uh, ja, dat uh, schijn je met, uh, met Hype van de Nul of te, geloof ik uh, ja, vaak uh, te doen? Hè? Nou, niet, tegenwoordig niet meer, maar nee. vroeger hebben we wel veel met hem uh, gekart. Ja, uh, en is hij nu precies de andere kant op gegaan? Hij heeft als uh, race gehad gehaald afgelopen ja. jaar. Ja.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 Hoort erbij. Ja, het hoort erbij. Maar uh, jij gaat niet uh, zo rijden uh, volgende week? Nee, ik denk het niet. Nee? Uh, ja, wat, uh, nou, volgende week dus dan op het circuit Zandvoort uh, met zo'n kart. Uh, ja, nou, het is op het uh, rechte stuk voor de ja. tribune is dan een parcours uitgezet. Ja. en Zaterdag uh, mogen we wel trainen mm -hmm. om een beetje te kijken hoe het is. Ja. En dan uh, zondag de wedstrijd.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 In dat op zich? Nee. Uh, gewoon uh, zoveel mogelijk blokken en uh, echt racen gewoon. Ja. In Heemskerk uh, stond die dat kunstje vrij goed. Toen ja, je met dat, de minuut, die uh, kan het wel hè. Yeah? <laughs> ja? Uh, maar het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat er ook rijders zijn uh, die zeggen van op een gegeven moment... Hey, waar jij dan uh, tegen gereden hebt. Van tjonge jonge jongen. Jonge. Uh, ja, de heb volgende ook, keer zal ik, uh, zal ik je eens even proberen de uh, nou, bloem was, af te steken. Het was meer andersom. Uh, ja? Dat ik erachter reed uh, en ja? dat ik... Uh,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 And we will call it a night. And yo, my pen's still damn, I was holding them tight. But yo, there's not untipping stress stressed about right. And Father Tom said, Oh, hell no shit, cause we did alright. The next time I come by, we'll let them both lock. Now it's time to boogie home, dude. I'm pretty tired. You enjoy that glimpse, see your last bit of sunrise. Gotta ride a little bit more. So what you.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 I think it's time to give it a go What side you take me for Cause I don't know Gotta write a little bit Just a little bit more Just a little bit more I got gotcha. Hey-ya!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 Gotta walk before the green light starts flashing, run before your old age starts bashing. You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 Het verloor vanmiddag voor eigen publiek met 3 tegen 2. You know is night. night divides the day. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Oh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 Is er al een uh, nieuwe of uh, hebben we die uh, onlangs al in de brievenbus uh, gezien? Die hebben we al in de brievenbus gezien, daar hebben we ja. uitgebreid over gesproken uh, mm -hmm. samen op, tijdens het programma zaterdagochtend. Mm -hmm. En uh, er is heel erg veel belangstelling voor, veel waardering van de, de, de scholen, hè, de lagere scholen en, uh, wat, en ja. de basisklassen. Dus dat is een bijzonder uh, geslaagd nummer. Ja.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 Ja, hoe komen jullie daar aan? Zijn er toch uh, nog een hoop Zandvoorters die dan hun zolder even aan het uitmesten zijn? Ja, dat gebeurt inderdaad. En, uh, recent hebben we weer een, een, een mooi materiaal gehad. en uh, Dat gaan we dan weer heel netjes inscannen en dat komt dan weer beschikbaar voor de Zandvoortse bevolking. Dus uh, mensen die nog wat uh, over hebben? Graag, heel graag. Niets weggooien. Ja. Gewoon een telefoontje of een mailtje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 Denk dat is wel waar. Zonde. Ja. Ja. Nee, okay. nee, Duidelijk. Uh, in ieder geval, uh, jullie hebben uh, goed je best gedaan Jullie hebben ja. in ieder geval uh, regen en wind getrotseerd. Want nu zijn dus, ze warme handen. Uh, uh, ja. Nou ja, hiernaast uh, ja. hebben ze denk ik wel ja. wat warme, warme, warme chocola, ja. denk ik eerlijk gezegd. Uh, Dank je wel voor even de kleine en korte uh, toelichting ja. van wat jullie vandaag hebben gedaan. Graag dan. gedaan, dat is even leuk zo. Ja, oké. Okay. Uh, dat was uh, dus uh, de, de man van de klink, de redactie. Het is niet die dorpsomroeper, Ria. Ja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 Met de Song for the Lovers. En wij sluiten dit programma CFM Zandvoort en AB Radio met zondag in Kinderland af. De koek is op en woensdag voor die mensen die geïnteresseerd zijn in het hockey kunnen ze naar de zomerzorg en kijken of hun favoriete hockeyclub in ieder geval erin zal slagen of ze het einde van de playoffs kunnen halen. Dat is de finale dan lait af met dit mooie nummer van We cook with a fire met Superstar